Het is 10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In een voorstad van Stockholm zijn vanochtend in een uurtijd 21 auto's in brand gestoken. Het was een groot deel van de nacht relatief rustig in en rond de Zweedse hoofdstad. Maar er kwam vanochtend vroeg verandering in. De auto's die in brand werden gestoken stonden niet ver van elkaar. De rellen begonnen bijna een week geleden in een migrantenwijk. Nadat de politie een man had doodgeschoten die agenten bedreigde met een kapmes... In Pakistan zijn bij een explosie in een schoolbus 17 kinderen omgekomen. Ze waren op weg naar school toen een gastank van de bus ontplofte. De explosie was in een stad in het Noordoosten. Veel bussen in Pakistan rijden op CNG. Dat is onder hoge druk samengeperst aardgas. Het is goedkoper dan diesel en benzine, maar er gebeuren veel ongelukken mee. VVD'er Jos van Rij wist al voor de invallen in zijn huis en kantoor... dat het Openbaar Ministerie hem in het vizier had... Een hoge politiefunctionaris heeft hem in een vroeg stadium gewaarschuwd... schrijft Dagblad de Limburger. Justitie zou nu de rol van die Limburgse politieman... en andere functionarissen onderzoeken. Oud-wethouder Van Rij, die ook Eerste Kamerlid was... wordt verdacht van corruptie. In Boekel in Noord-Brabant is vanochtend een auto een huis binnengereden. De twee mensen die in die auto zaten raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De bewoners van het huis waren niet thuis... De woningenboekel is behoorlijk beschadigd. De auto is van buitenaf niet te zien omdat hij door de gevel in het huis is gereden. De politie onderzoekt of de bestuurder heeft gedronken. Amsterdam is volgens de AD Misdaadmeter opnieuw de onveiligste stad van het land. En dat komt volgens de krant vooral door het grote aantal inbrekers en zakkenrollers in de hoofdstad. In de lijst die gaat over vorig jaar staat Rotterdam op plaats 2, gevolgd door Eindhoven. Het weer droog en geregeld zon, later op de dag bewolkt... vanuit het Noordoosten gevolgd door regen. Maximumtemperatuur vandaag 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan de verkeersinformatie Op de A12 van Den Haag naar Utrecht wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Tussen Reewijk en Harmelen staat nu 9 kilometer file. Twee van de vier rijstroken zijn daar dicht. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan beter via Amsterdam omrijden... en verkeer vanuit Rotterdam kan beter via Gorkum naar Utrecht rijden.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie: Mieke van der Wij en Bas van Werven. Welkom. Voor het laatste uur van de nieuwsshow... over een klein half uur is Ingrid Hogevorst ons boekenlentefeetje van dienst. Kijk eens aan, wat mooi. Ja, nou, mooi, hè? Dat ja. maakt ons eindredacteur er altijd van. Ja, dat is Wat heel heb mooi. je meegenomen? Nou, ik wil uh, beginnen eigenlijk met iets wat ik zelf heel erg blij mee ben. Deze week kreeg de Amerikaanse Lydia Davis, verhalenschrijver, de tweejaarlijkse boekenprijs. Uh, voor een hele oeuvre. Nou, en dat is altijd al mijn favoriete korte verhalen schrijven geweest. Ze is ook vertaalster van Flaubert en Proust, werk van Flaubert en Proust. Haar verhalen zijn zo origineel en scherp en filosofisch en absurd. Ik heb ze hier besproken, dus de luisteraars kunnen ze weer terugluisteren. Bezoek aan haar man. En de tweede bundel die in het Nederlands is verschenen, varianten van ongemak. Okay. Lydia Davis. Ja, en dan heb ik bij me een ander literair fenomeen... Uh, aan die veel auteurs, onder andere ook Lydia Davis... maar vooral haar ex-echtgenoot Paul Oosterschatplichtig is... de Frans auteur Patrick Modiano... En uh, Gras van de Nacht heb ik meegenomen. Dat is alweer zijn 27e roman. Er wordt wel eens gezegd dat Moriano altijd hetzelfde boek schrijft. Maar dat is niet zo. Dat ga ik straks allemaal vertellen. Dan Bert Wagendorp. Uh, zoektocht naar voorbije ontmoetingen en oude liefdes in Van Toe. Ah. Uh, hij is columnist van de Volkskrant natuurlijk. Maar ook scenario schrijver, bleek... Wist ik niet. En uit dat scenario is dit boek voortgekomen. Echt jongensboek vol jongensromantiek. Gaat het over wielrennen ook niet? Ja, zeker. Gaat over wielrennen. Althans, dat is wat de jongens graag doen. Dat ik het zo zeggen Maar het gaat er niet over. En dan heb je Anneliet van der Zeil. Die vrouw vind ik geweldig schrijven kraakhelder. En daar heeft ze een, uh, een aantal uh, re reconstructies van moordzaken gebundeld. Moord in de Bloedstraat en andere verhalen. Uh, geweldig boek. En toevallig werd mij gisteren een boek toegestuurd. Ik was toch met die moordzaken bezig. Ik dacht, dat neem ik dan meteen mee. Van de Amerikaanse neurocriminoloog Adrian Rain. Het gewelddadige brein. En het zit vol met interessante weetjes... Over de biologische wortels van het criminele gedrag. Moei. Nou goed, dat zometeen. Dus over ruim 20 minuten. We besluiten met een 19e-eeuws eetfestijn. aan de hand van de recepten van de eerste Nederlandse keteraar. Rijntje Biljard. Maar toen heette dat nog anders. Dat uh, hoort u zometeen. Mm -hmm. uh, ook het 100 jaar bestaan van het wereldberoemde klassieke werk. Le Sacre du Printemps van Stravinsky. Maar nu eerst een briefwisseling. Ja, en het gaat ook over een lenteoffer. Zo kan je het eigenlijk het beste omschrijven. Oh. Ook een du de Mooi, denk ik wel, als bruggetje. In 2008 ontmoet wielerjournalist Nando Boers... de Spaanse profielrenner Pedro Orillo... in dienst van de Rabobank, reed hij toen. Het klikte onverwachts goed tussen die twee. Ze raken bevriend en eh, ze besluiten een jaar later... om elkaar brieven te gaan schrijven. Met het idee, als dat gedaan is, dan bundelen we dat... Tot een boekje. Maar wat gebeurt er? He? O, het gaat over hun vak, het leven en het wielrennen. Maar in de Giro d'Italia, de Ronde van Italië 2009, ontsnapt Orio aan de dood na een meters diepe val in de ravijn. Als u de beelden nog kent, daar staat een fietsje geparkeerd links in een bocht, een linkerbocht, bocht, eh, tegen, de, tegen de vangrail. Allemaal mensen die zoeken. En waar was hij? Hij lag 80 meter lager diep in de ravijn. Het leidt uiteindelijk tot een jarenlange vertraging van het boek en aan lang volhouden. Zegt Nando Boers. Eindelijk antwoord op al zijn brieven. En die brieven zijn gebundeld in het nieuwe boek, Amigo. Nando, welkom. Dankjewel. Ja, eerst even de actualiteit. Ah, Er <laughs> gebeurt er al wat in, in, in de Giro. Morgen eindigt hij in Brescia. Ineens valt de 19e etappe uit door sneeuw. Het is weer een mooi spektakel. In ieder geval spektakel genoeg. Ja. Er is ja. genoeg om over, over na te denken, te schrijven, te uh, filosoferen. Nou, you name it. Ja. Bilder wielrennen fantastisch. We komen straks nog veel vaker op. Fantastisch medium om dat mee te doen. Ja, en ook wel weer een, een dopingschandaaltje. Weer een EPO-betrappeling. Ja. EPO, EPO ja, dat zal nog wel even blijven. Hoe kan dat... je nou zo stom zijn als je weet dat dit zo leeft... Ja, maar ja, hij heeft het al zo vaak gedaan, dus hij weet niet beter. Dus ja, maar dat, is is, dat, dat, dat twitterde Armstrong toch? Ja, hij ja, ja, was... was vondwaardig erover Ja, het allerleukste vond ik natuurlijk dat hij toch had... Toen ik eerst gedacht, zal ik dit berichtje twitteren? Toen dacht hij, ik heb natuurlijk krediet uh, geloofwaardigheid nul. Ja. Als hij zegt, toen heeft hij dat er nog voorgezet ja. gezet. <laughs> ik weet dat ik totaal ongeloofwaardig <laughs> ben, maar... En zei: uh, dus, uh, ja, ja, hoe kan je zo stom zijn? Het is wanhoop. Zijn ploegleider zei ook: Hij is ziek, hij heeft hulp nodig. Nou, er zijn natuurlijk voorbeelden genoeg van. Maar dat is natuurlijk wel een krankzinnige sport: ja. het wielrennen. Met, waar, waar, ik bedoel, vorige maand is er, of een paar weken geleden, is er ook een jongen weer overleden, of net 40 geworden. Ja. Helemaal de weg kwijtgeraakt in, in amfetamine en cocaïne, weet ik het allemaal niet. Omdat hij daar harder van ging fietsen. Dat ging niet ook, maar hij ging ook harde, sneller dood. dood Ja, precies. Dat is gelukt. Ere. Even naar Robert Geesink. Ja. Uh, die is erop gestapt. Op uh, het vliegtuig terugziek. Uh, zwak en misselijk. Toch te licht bevonden voor zo'n tour? Nou, dat wil ik absoluut niet zeggen. Hij nee. is in ieder geval ziek geworden. Ik heb vanochtend nog even zijn ploegleider aan de lijn gehad. Want hij uh, er was nog wel wat verwarring over waarom hij nou in godsnaam was afgestapt. Ja. Uh, hij heeft in ieder geval uh, uh, in het toilet gezeten, zullen we zeggen. Oh, een darmuffectietje uh, of zoiets. Uh, nou, we, gewoon overgeven. Dat is wel oh, wat er gehoord is. Oh. Uh, waarschijnlijk ook wel koorts daarbij. En dan is het hmm. gewoon niet van door, uh, door te fietsen. Goed, zullen we naar het boek, uh, boek gaan? Nou, even. Heeft het invloed op de tour nog? Zijn deel naar de tour, denk je? Uh, kan ik? Ja, dat weet ik echt niet. <laughs> nee, okay, dat, we, uh, gaan het, we gaan voor Mieke naar het boek dan, Bob. Ja, goed. Bas zei het al even, vier jaar geleden. Was dat drama in diezelfde ronde van Italië? En die heeft een cruciale uh, positie uh, in je boek. Um, nou, kun je, kun je daar even wat meer over vertellen, Nando? Over dat ongeluk? Want die, je kende die, die Horilio, jullie waren bevriend geraakt? Ja, wij waren bevriend geraakt. En uh, ik ga het niet, het verhaal natuurlijk nog een keer vertellen. Nee, want hij dat was het al gedaan, ja. maar oh, kijk, op een gegeven moment zit hij in de ronde van Italië. daar ging het, dat zou natuurlijk mooi zijn als hij wedstrijden rijdt. Ik schrijf hem vanuit Amsterdam of waar, ja. waar ik ook ben. Uh, om te vertellen, uh, en zodat hij kan vertellen over hoe het leven van een profwielrenner is. Dat willen wij toch allemaal weten. Want daar was je in geïnteresseerd? Hoe, hoe... Ja, ik was wel geïnteresseerd in hoe... Ja. Uh, hoe, hoe uh, ik bedoel, dat de interesse van mij in sport heeft met sport te maken. Maar ook omdat het een fantastische manier is om te kijken hoe mensen hun leven leven. Ik bedoel, dat is het, ik, bedoel ik ben journalist. Ja. Dat is toch het interessante. En dan probeer je toch zo dicht mogelijk bij het fenomeen te komen wat je beschrijft. Dus als ik een wielerkoers beschrijf, dan wil ik niet in de perszaal zitten en naar de tv kijken, dan wil ik eigenlijk in die auto zitten naast die ploegleider, want dan. dan krijg je en hij was ook mee. bereid om jou uh, ja. veel een. Ja, vertellen hij, is over zijn hij zijn was een schrijver. Dat is misschien. Uh, hij schrijft. Hij is columnist voor El Pais, Spaanse kwaliteitskrant. Moet je er dan meteen bij zeggen. En dat deed hij altijd al tijdens het tijdens een carrière. Sommige mensen zullen hem misschien nog herkennen als columnist van die columns zijn vertaald ooit in de Volkskrant ook uh, twee seizoenen lang, geloof ik, uh, tijdens de tour. En hij, uh, hij konde schrijven, hij vond het leuk. Um, en daar vonden we elkaar wel in. Nou ja, en dan is een, dan, uh, als ik een vraag zou krijgen, ik, ik stelde hem de vraag: van, zou je dat willen? Uh, mijn uitgever vroeg: wat zou jij dan willen? Ik zeg nou: ik wil eigenlijk wel eens een brieven, dat hoor je bijna niet meer. Ik dacht dat het Reven deden dat en zo, en dat, dat soort mannen ja. die dan. Maar waarom niet nu ook? En Pedro was daartoe geneigd om dat ook te doen. Nou ah ja, vertaler ertussen. En was het, waren het echt geschreven brieven of was het via de computer? E-mails? Daarom staat er ook e We hebben er toch maar een dealer mail van gemaakt. Ja, ja, ja. het, het, het blijft een brief. Bedoel, ja. Het is gewoon ja, een... Ja, tuurlijk. Het, ja, nee, niet handgeschreven. Nee, maar, en, dus. en, en, en vertelde hij jou ook dingen waar je iedere keer weer van verbaasd over was? Of, of, of ontroerd of wat dan ook? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Kijk, in het begin van het boek gaat het natuurlijk nog over wielrennen. En ja. dan is het gewoon ditjes en datjes. En dat is voor ons allemaal interessant. Maar op een gegeven moment, na die val... Want ja. daar... Ja, dan neemt dat boek natuurlijk een wending. Ja. En gaat het eigenlijk zijdelings nog maar over wielrennen. En, en, en dat vond ik heel interessant, want eerst heb moet, moet ik 57 bladzijden door, letterlijk, om daar te komen. Ja, en het ja, eerste zo, is lekker. Daar is gewoon een lekker niks in de hand. wielrenboek van twee landen die houden ook, van wielrennen. De eerste jaartjes is ook allemaal... En daar komt hij, ja, maar had dat gewoon. <laughs> nee, nee, want dat is de niet... legendarische woorden, Daar heb ik het waarschijnlijk van over de film Titanic. Uh, waarom moet die film 2,5 uur duren? We kennen de afloop allemaal. Maar we willen toch uiteindelijk naar dat, dat stukje toe. Ja, maar dat is dat, precies wat jij nu zegt. Ja. Dat gevoel heb ik dus vier jaar lang gehad. Ik had toen niet viel. Ja, bedoel, daar kan ik allemaal heel veel dingen over vertellen over hoe ik me toen voelde. Maar nee. uiteindelijk voel je. Ja, het duurt lang voordat hij gaat terug, voordat hij echt op de kern is gekomen. Ja. Ik voelde de hele tijd aan, en dat heb ik tegen mijn uitgever ook gezegd, toevallig mijn broer. Um, wacht nou maar gewoon af. Het komt echt waar. Hij gaat met iets komen. Dat kan niet anders. Deze gozer heeft zoiets meegemaakt. Hij heeft zoveel talent op te schrijven. En hij heeft zoiets dramatisch meegemaakt. Dus ja. Nou ja, voor het boek was het natuurlijk. Voor hem zelf was het natuurlijk verschrikkelijk. Want ja, hoeveel, nee, botten, natuurlijk. hoeveel botten waren er nog niet gebroken? Die man was bijna 20, nou, dood. Ja. Maar voor het boek was het natuurlijk een zegen. Nou ja, het is een, ik, ik noem het maar geluk bij een ongeluk. Nou ja, nee, maar in dit geval. Daardoor kreeg het boek een enorme spanningsboog die het anders misschien nooit gekregen had. Nee, maar ja, dat is dan ook maar weer. Zo, ja. gaat, zo, loopt, zo lopen de dingen zoals ja. ze gaan. Daar gaat het boek ook over. Is het toeval? Is het, toeval? Is het niet toeval? Bestaat ja. toeval überhaupt? Ik bedoel. Maar het is zo dat na die val. Want jullie, jullie hadden dus die briefwisseling. Maar na die val heeft die, heeft het hele, was hij een tijd lang helemaal niet zo genegen om, om daar jou over te schrijven. Hè? Nou, hij kon het niet. Hij, kon, hij heeft pogingen gedaan. Er staat ook, volgens mij zit er een halve brief in ook, waar hij ook aangeeft. Mm -hmm, ja. Ik weet niet helemaal niet of ik deze ga afmaken. Mm -hmm, yeah. uh, hij heeft, uh, uh, we hebben een keer een, samengewerkt met een, de, de fotograaf die foto's gemaakt heeft voor het boek, is een vriend van ons. Die heeft weer een boek gemaakt over, ook over Wielrennen. Presentatie in Berlijn. Hij zit voor het eerst weer in een vliegtuig, komt weer terug in zijn eigen ritme van vroeger en begint meteen weer te schrijven. Mm. En wordt daar heel blij van. Uh, en vertelde mij eigenlijk daar in Berlijn van nou ga goed komen. Ik heb er weer zin in. Hij komt weer thuis. Want hij is weer op die vies gekropen na afgelopen. Ja, ja, valt, ja. We, we, we, we hebben samen ook wel gefietst. Ook. Ja. Hij heeft ook nog. Ja, uh, ja hij, dat zit. als dat eenmaal in je zit, Mieke. dan, ja, dan, dan, dan, dan blijf je... Ja. Uh. Maar wat, wat wel leuk is in het verhaal: uiteindelijk beantwoordt beantwoord hij wel al je vragen. Dat doet hij veel later. Ja. En hij schrijft eigenlijk een soort novelle over hoe het is om met twee gepierste longen en 22, uh, of 29 botbreuken in het ziekenhuis onder de morfine hallucineert hij zich ja. door het hele leven heen ja. van Mexicaanse parties op de, op de afdeling met prostituees tot nou noem ja. maar op hij wordt op een gegeven moment zelfs Dennis Mensch zijn ja, nee, klopt dat is <laughs> natuurlijk een feit. Zijn eigen voorman ja, Kun Kan je je voorstellen hoe ik me voelde toen ik die brief terugleg? Ja. Dus ik En nee, op... dat wil ik weten. Wat, wat, voel, wat voel je dan? Ja, is een mooie uh, sportvraag, maar nou ja, wat voel je dan? Ja, ik ja. was gewoon eigenlijk gewoon ontroerd en ik zat te kijken en ik ik, ik, ik en dacht van Jezus om dat woord maar even te gebruiken. Wat een fantastisch verhaal is nou, dit. Heb je niet je ogen je kop gejakt? Uh, nee, dat heb ik niet gedaan. Oh, okay. Maar ik heb wel een paar keer wel goed moeten slikken. En gebeld ja. met mensen die wisten dat wij hiermee bezig waren. Ik zeg, ik heb nu iets. Ja. En we, uh, het andere verhaal dat daarvoor zit. Is dat hij teruggaat naar de plek waar dat gebeurd is. En hmm. nou, dan begint de je te ah, lezen. Hij is in de Mercedes gestapt. Hij is vanuit uh, Bilbao, vlakbij waar hij woont. Dus nou, hij is in Italië. En dan denk je, het is niet waar. Die schrijft hij nou echt op dat hij nu touwen gaat halen... en gaat echt afzijden kijken. dat er er in gaat in zijn eentje. Hoe... En dat beschrijft hij op een, op een dusdanige, intieme manier... ook over zichzelf, dat je alleen maar kan... ik, ik krijg het nu nog weer, als ik erover praat, denk ik... Ja, bijzonder. Hij is terug gaan, naar die plek waar het gevallen is, ja. was. Ja, dat is, wel, dat is vaker gegaan nou, als het goed is gaan... Waar, dat heeft hij wel, maar dan bleef je altijd bij de reling staan kijken. En nu dacht hij, nu is het tijd gekomen om... Uh, kijk, hij zegt, ik ben hier uh, bijna gestorven. Wat in feite inhoudt dat ik hier ook opnieuw geboren ben. Hmm. En toen is hij ja, naar beneden gegaan. En dat heeft hij in 5000 woorden heeft hij een fantastisch verhaal over gemaakt... Nou, die morfine verhalen kwamen daarna. Ja, precies. De, het, het boek, je bent uh, bevriend geraakt. Het begint als een leuk project tussen twee schrijvers. Daarna word je eigenlijk hele dikke, dikke vrienden. Is er nog steeds contact, briefwisselingen, noem maar op? Blijven jullie voor altijd uh, Nou ja, Amigo? Het, het, het boek heet inderdaad Amigo. En, ja. dat, en, dat, en dat is alleen maar in die periode versterkt. Um, kijk, schrijven is natuurlijk gewoon. De manier van schrijven zoals we het gedaan hebben was natuurlijk gewoon een vorm om te communiceren. Ja. Uh, omdat we ook het idee hadden dat we dat in een boekvorm wilden gaan doen. Contact is nu gewoon via de telefoon. Ja. En, uh, en dat was het natuurlijk ook al. Ik, bedoel, ik ben ook bij hem op bezoek geweest in deze periode. Staat ook in het boek, overigens. Um, en dat, dat, dat zal nu zo blijven. We gaan binnenkort naar Italië. Om daar. Uh, ik heb het idee om het boek in het ravijn te gooien. En ja. een fles champagne achteraan te mieten. En uh, <lacht> een om Helsing. En dan lopen we terug naar de berg af. En dat lijkt me een fantastisch. En ben je dan een journalist? Of ben je gewoon vriend van een profielrenner? Ex-profielrenner? Ik denk dat je het altijd allebei bent. Oké, okay. je bent en vriend. En journalist. en journalist. En wat zegt die journalist dan? Volgend project, weer zo'n briefwisseling. En dan nee. met wie, vroeg ik me af. Wie zou die de volgende keer als favoriet nemen? Nou, oh, daar zouden eerst jaren te gaan. overheen gaan. Want ik ben iemand die. Ik heb uh, verschillende boeken gemaakt inmiddels. En ik, uh, <laughs> ik hou van de verschillende stijlen. En dit vond ik leuk om te, om te doen op deze manier. Hmm. En het volgende boek uh, wordt iets heel anders, weet ik nu al. Dankjewel. Dan de Boer, journalist gedaan. over zijn nieuwe boek Amigo. De uitgave van De Muur. Meer info op nieuwshow.nl. Het staat te boek als het grootste muziekschandaal van de 20e eeuw. De geruchtmakende wereldpremière van Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky... in het Parijse Théâtre des Champs-Élysées. Het publiek schreeuwde en tierde tijdens de ongehoorde woeste ritmische klanken. Er ontstonden vechtpartijen tussen voor- en tegenstanders... die amper door de politie konden worden bedwongen. En de dansers konden in al het tumult de vaak snoeiharde muziek niet eens meer horen. Komende woensdag is het exact 100 jaar geleden... dat Stravinsky's meesterwerk voor het eerst werd opgevoerd over dit eeuwfeest en het baanbrekende karakter van Le Sacre... praten we met componist en muzikoloog Leo Samama. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, U had er zeker wel bij willen zijn. Oh ja, ja. absoluut. Sowieso zou ik wel eens bij een schandaal willen wezen... want dat kennen we bijna niet meer tegenwoordig. Jammer, we zijn zo beleefd geworden. Ja, gillend, ja, gillend, gillend. Ja, gillend en schreeuwend tegenover elkaar. Wat stond Stravinsky voor ogen met, uh, met Le Sacre? Nou, in principe stond hem op dat moment... dat is natuurlijk heel veel is een, is achteraf. Ja. Uh, op dat moment heeft hij zich waarschijnlijk geen enkele uh, indruk kunnen maken van wat de gevolgen zouden kunnen zijn... van deze partituren, van dit stuk. De enige die wellicht erop hoopte, was Sergei Jagilev... de directeur van het balletgezelschap, het dansgezelschap. Ballet Rus, ja. ja. Die, had, de Ballet Rus, die had een schandaaltje, kon hij wel gebruiken... voor extra publiek en aandacht, en, media-aandacht. Um, Stravinsky had maar één wens, aanvankelijk... Een nieuw balletschrijver. Hij had op dat moment twee gemaakt. Die alle twee zeer succesvol waren. Eén een beetje uh, zoetig van klank, maar wel prachtig georchestreerd, de vuurvogel. Een andere heel erg volks en heel erg stralend en feestelijk. De fancy fair, Petrushka kennen wij hem. He, dat is dus het verhaal dat echt op zo'n uh, op zo'n uh, zo mm -hmm. ja, zo groot feest in zo'n dorp plaats. Dus. Ja, maar dit onderwerp toen, is natuurlijk. Kijk, ja, nou, het onderwerp zelf is natuurlijk voor iemand die in een land, of uit een land komt. waar de lente echt pardoes start. Voor wie wel eens uh, uh, half mei of eind mei in Rusland is geweest. weet dat er vaak nog sneeuw ligt. En dan moet in een periode van amper twee, drie weken. dan is opeens alles weg. De temperatuur stijgt van rond de nul naar tegen de 28, 27, 28. En dan is alles in bloei. En dat gaat razendsnel. Nou, dat beeld van het ont, ontwaken van de, de, de, de wereld, van de natuur, is iets wat de Russen altijd gefascineerd hebben. We gaan even luisteren naar een fragment, een gedeelte waarin dat ritmische karakter goed Nee, nee, dit is, dit is even oh, het begin. Oh, dit is het begin. Ja, okay, het prima. Je moet je voorstellen, een ballet dat begint met een fagotsolo. solo. Hier beeldschoon en zoetgevoust gespeeld, maar toen de tijd, 100 jaar geleden, voor een fagotist. ongeveer ademenemend hoog en bijna niet te realiseren. En dat betekent, het klonk waarschijnlijk een stuk meer uh, oerkracht uh, eruit persen. Proberen er het beste van te maken dan wat we nu horen. Dus echt letterlijk. Dat idee van iets wat nog helemaal onder de sneeuw ligt... moet daar dwars doorheen proberen te dringen, die hoogte in. Dat alleen al was totaal ongewoon. De harmonieën die erbij klonken waren... Ongewoon. Ze waren dissonant, de instrumenten eromheen. Alleen die blazers vond men vreemd. Het paste niet bij het wat algemene publiek dat naar Tchaikovsky ging luisteren. Ja. He, naar het Zwanemeer of maar wat toch, dan ook niet. Maar, ik bedoel, als je dan leest dat voor- en tegenstanders met elkaar op de vuist ja, gingen... Dat is iets, en dat ja. na afloop de dirigent Pierre Monteux door het wc-raampje het gebouw moest <laughs> verlaten. Ja, dat is ietsje verderop in, ja. het, in het werk. Um, ontstaat iets wat op dat moment bijna niet in muziek nog eerder is geweest. Namelijk de nadruk volledig op ritme en het stampen. He, eigenlijk al na deze passage is meteen na een minuut of anderhalf, maar er zit even een brug tussen, zit dan op een bepaald moment een moment waarop je, wat je hoort is alleen maar akkoorden en die doen niets anders dan... Steeds op hetzelfde akkoord. Nou, dat op zichzelf. Wat is dat nou? Dat is toch geen muziek? Nee. He, dat is, dat is, zit, zit er iemand een beetje een Afrikaanse trommel te bespelen? Dat, dus daar werden de mensen al onrustig van. Maar en hoe later... zagen die danses eruit? De dansers waren gekleed in wat wij zouden zeggen een beetje traditionele boerenkleding. Ja. En ze hadden, wat dat betreft, een, uh, Het was nog niet zo gewaagd als Pina Bausch uh, 30 jaar geleden was, ja. of zoals sommige andere balletgezelschappen tegenwoordig bijna naakt het podium ja. op, om dat idee van die enorme oerkracht te geven. Dus er zat aan de ene kant met één been zat je in de folklore van Rusland van de 19e eeuw, en met je andere been zat je in een nieuwe wereld. De dansers dansten een soort, wij zouden nu zeggen. Een prachtige gestileerde vorm van fysieke bewegingen. Toen dacht men dat het een soort gymnastiek oefeningen waren. Ja, dat had en, niks met ballet te maken. Dat het had met ballet niks te maken. Ballet was op je punten gaan staan. Ballet ja, was ja. speciële draaiingen. En wat deden deze? Nou, die, ze liepen een beetje wat wij kennen van de popmuziek, de Greek step. Weet je? Of de goose step. Ja, dat ja. je dus zo scheef loopt en dan ja, met je, ja, ja, ja. Hè, dat, dat, dat <laughs> beeld. En dat dan.... Nog was... like an Egyptian. Ja, ja, ja precies. Ja, precies. Ja, nou, dat soort dingen gebeurde. En dat werd ingestudeerd door een leerling van Jacques Del Croce. En Jacques Del Croce is degene die voor het eerst gymnastiek en bewegingsleer samen heeft gebracht in het begin van de 20 twintigste eeuw. Ja. En de, de crew van uh, Jagilev had gewoon een, iemand uit die club van Jacques Delcroze erbij gehaald om de... De choreografie van Nijinsky die de hoofddanser was van het gezelschap, om die nog wat extra, laten we zeggen, een, een soort fysieke extra beeld te geven dat niet al te dicht bij het ballet zou liggen. Mm -hmm. ja, want dat ballet paste niet bij die muziek. Nee. Nou, dat op zichzelf. Dus wat men zag, vond men verschrikkelijk. En wat men hoorde ook. En wat men <laughs> hoorde, daar kon men niks mee doen, want Ik na, na twee, twee, drie minuten steden. begon het tumult. Ja. En toen het tumult toen nou... eenmaal begon, kon men eigenlijk de muziek nee, niet meer ja. horen. En achteraf moeten wij constateren dat het nog een wonder is als er mensen überhaupt iets gehoord hebben van de muziek. Waar, waar was de commotie eerst ontstaan? Die frotshoorlop begint en daarna komen die danseres nou, in die boerenvoetjes. Ja, de, de meningen zijn nogal wisselend. Stravinsky vond het natuurlijk heel fantastisch om te zeggen... dat hij dat had geregeld Hij was, alle, dat was de stichting van alles. Maar dat was waarschijnlijk niet zo. Het was waarschijnlijk domweg het beeld. We hebben we nog een fragmentje? Ja, we hebben als goed is een fragment van waar in de muziek echt... het. Uh, dat... ja. Even kijken of dat... Ja. Ja, wat, je, wat je hier hoort, ik praat dus nu even door de muziek ja. heen, maar wat je vooral hoort is dat alles op accent is gericht. Jam, bam, bing. Dat pam pam gaat er weer achteraan. En steeds weer die klappen. En eigenlijk voor het publiek van die tijd. dat gewend was naar melodieën te luisteren. naar welluidende harmonieën. naar een mooi orkest. was hier geen touw aan vast te knopen. Nou, ik begreep want, dat uh, Debussy, die hier zat ook in die zaal. die had gezegd. Stavinsky is een verwend kind dat in de neus van de muziek peutert. Vond het wel een geweldige. Ja, maar hij zei ook nog iets anders. Hij zei, geweldige ik, uiterlijk. Hij zei ook. De sacre du prata <laughs> is een afschuwelijk stuk. Maar wat nog veel erger is, je wendt eraan. <laughs> ja, en dat is natuurlijk waar hij nu nou, ook last van ja, heeft. Wij is zijn ook het zo, zo gewend. Nou, het. Zelfs toen het 50 jaar uh, oud was, he, in 1963... Ja. toen werd in de Royal Albert Hall in Londen werd opnieuw opgevoerd, was Stravinsky bij en toen kregen ze een, een applaus van een kwartier. Ja, nou, dat ging al heel snel, hoor. Ja. Dat, dit wordt, dat is dan nu, 50 jaar later. Maar vergeet niet, een jaar later werd het werk in première gebracht zonder het ballet. En vanaf dat moment was het louter succes, al meteen. Dus vanaf 1914 was Stravinsky was een van de grote avant-gardisten... van het muzikale terrein geworden. Amper 31 jaar oud, 32 jaar oud. En op dat moment stond hij in de limelight van het hele muziekleven... met dit werk. En voor een deel heeft hij terugkijkend geprobeerd om die rel van 1913 voor Konto van zijn muziek te laten wezen. Ja. Maar dat was waarschijnlijk toch het ballet. Ja. Um, ah, natuurlijk ah. zijn er wel mensen Zing geweest die de zaal haan. uit zijn gelopen vanwege de muziek. Maar ook daar wordt later weer tegengesproken dat het toch weer anders was. In hoeverre is dit, dit werk instrumenteel geweest om uh, andere componisten te beïnvloeden? Um, eigenlijk de hele 20ste eeuw kon niet meer van dit werk af. Er zit nog wel een grootvader achter, zeg ik altijd maar. Uh, Stravinsky noemde hem zelf mijn vader in de muziek. Dat was Debussy. Dat was de eerste die het, het akkoord, dus de pure samenklank van tonen... Mm -hmm. als een zelfstandig element zag. Dat hoefde niet een onderdeel van een systeem of een structuur te zijn... maar het was een klank op zich. Dat heeft Stravinsky hier gebruikt, maar ja. die heeft er nog iets aan toegevoegd... namelijk een ritme op zich. Mm. Maar dan ook nog een ritme waar geen touw aan vast te knopen is... voor een on uh, verhoed publiek. En hoe kan het dan dat het zo snel geaccepteerd werd ook? Uh, deels, denk ik, komt dat omdat het ongelooflijk mooie muziek is. Dat wil zeggen, er zitten prachtige passages in... met hele uh, explosieve orkestklanken. Er zitten uh, voldoende elementen in... dat je naar een tweede of een derde keer luisteren... er wel degelijk een lijn in kan leggen. En het is in alle opzichten, net als je wat je met film hebt... het is gewoon heel spannend. En ik denk dat het publiek toen niet anders dan nu wat ze wilde... was een, een enerverende avond... waar je niet bij je slaap viel. En oh ja, dit was een, een enerverende keren. avond. Ja, ze, ze werden op hun wenken bediend. Toch had ik, als ik het nu zo op de, uw, uw verhaal hoor... je had er beter een film bij kunnen maken... Ja, nou ja, wij hadden Dat natuurlijk iets liever werd. gehad dan een beeld ervan. Wat zou het mooi zijn geweest als er een camera in 1913 had meegemaakt? waardoor we een beeld hadden van wat ja. er gebeurde. Zijn er wel ja. foto's van? Er zijn geen foto's van. Er zijn krantenverslagen, er zijn dagboekverslagen. Er, zijn, er was, er was een, de, de Fien Fleur van Parijs, maar ook van Duitsland... was in de zaal aanwezig. Dus we hebben heel veel dagboekverslagen. Die schrijven ongeveer allemaal hetzelfde. Dames gingen met hun uh, haarpinnen de heren te lijf. Uh, heren schreeuwden van de ene kant van het balkon naar de andere kant. De dirigent stond op het podium samen met Stravinsky... Uh, de dirigent voor het orkest Stravinsky in de coulissen... om knetterhard talent door al het rumoer heen te proberen... de dansers in het gareel te houden. En dan moet je je voorstellen je dus loopt... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 1... Terwijl er ondertussen een ongelooflijk de het van lawaai oh, ja. uit de pit, maar ook uit de zaal komt. Ja, ja. Um, eigenlijk zou je kunnen zeggen... die dag was vooral memorabel door de herrie. Ja. De dagen daarna viel het enorm mee... en waren de mensen ook lang zo onrustig niet meer. En uiteindelijk is het binnen een jaar een hit geworden. Ja. En staat er aanstaande woensdag, want dan is precies... Hè, 100. Ja. Is, gaat er dan nog iets gebeuren? Ik neem aan dat er allerlei orkesten zullen zijn... die het werk weer gaan uitvoeren. Ja. Het enige wat er op woensdag niet zal gebeuren... zal nergens een rel wezen. Want dat is het dat grote we... probleem. Wij zijn zo gewend ja. aan het stuk dat we het alleen maar mooi vinden. U verlangt naar een rel. Was u wel bij de Beatles in Blokken dan misschien? Ja. Dat was ook nog iets wat er een beetje op bleek. Ja, maar, maar eigenlijk... We kennen nauwelijks meer, de, de laatste rellen die ik echt nog zelf heb meegemaakt, waren eind jaren zeventig, aan het einde van de hippietijdperk, dat uh, nog wel eens concerten verstoord werden, omdat bijvoorbeeld er twintig minuten niks gebeurde. Uh, iemand alleen maar achter een piano zat, of met een zaag een piano de poten eronder uit trok. Goed. Maar dan was het vooral verontwaardiging voor dat men op die manier met muziek omging. Maar, Tijd voor om de nieuwe rel. Ja, we hoortom. wachten erop. we wachten ja, erop. Okay. Ja. Hartelijk dank. Leo Samamaat ging dus over de geruchtmakende wereldpremière van Les Sacre Du. Prent al komende woensdag exact 100 jaar geleden. Hartelijk dank. Meer informatie Leukkies. via nieuwsshow.nl. Gaan we meteen door met de boeken? Nee, eerst Nou ja. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, You said that we should just be friends while well, I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath. Cause you may not believe that, baby.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 It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling If I drink and then I'm buying And I know there's no denying that It's a beautiful day The sun is up and the music's playing And even if it started raining You won't hear this boy complaining Cause I'm glad that you're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 It's a beautiful day. Ja, zo groende hij. Michael Boublé. Met een nummer It's a beautiful day. We gaan naar de boekenrubriek. Geen leuk nummer. Ik rest. vond het een heel mooi nummer, oh, maar okay. het is niet zo dat je je zalen van, ja, met mensen die elkaar met haar te tegelijk gaan. Dat is toch <laughs> wel Helemaal weer, niet. Helemaal weg. Nee, um, precies. Ingrid Hornenfors is er met uh, vier boeken: eentje van Patrick Modiano, het Gras van de Nacht, Bert Wagendorps, Van Toe, Anniette van der Zijl, Moord in de Bloedstraat en Adrian Rain. Adrian het gewelddadige brein. Zo Vier staat. totaal verschillende boeken. Ingrid. staat. Patrick uh, Modiano. Je zou hem de Edward Hopper van de literatuur kunnen noemen. Het gras van de nacht, uh, net uit, is een 27e roman. Hij staat al jaren genomineerd voor de Nobelprijs. En hij heeft dus heel veel navolgers... He, wat ik al zei, Paul Ooster, maar ook uh, Notenboom bijvoorbeeld. Dus ook iemand die uh, duidelijk schatplichtig is. Uh, Jean-Philippe Toussaint, uh, Grundaal. Uh, zijn boeken, dat zijn detectives van het verleden, een soort melancholiek gestemde zoektochten... naar de verloren tijd. Nou ja, het term natuurlijk van Proust, hè. Uh, het zoeken naar die verloren tijd, naar voorbije ontmoetingen... naar vroegere liefdes. Maar het mooie wat hij doet, dat hij dus altijd... zijn vertellen laat lopen in Parijs. De hele topologie van Parijs... Maar het is een vooroorlogsparijs, dus het Parijs bestaat niet mm -hmm. meer. Dus dat, die stad wordt een metafoor of eigenlijk van het geheugen. En hoe doet hij dat nou? Nou, Bijvoorbeeld, we nemen het gras van de nacht. Uh, in de motregen dwalen we uh, door dat nachtelijk Parijs... door donkere straten in het achterland van Mont Montparnasse. Hij houdt niet van die buurt. Hij kwam er vroeger wel. We drinken iets in cafetaria's. Loesje Hotel zitten we, huurkamertjes, <lacht> nachtcafés... met dat hele felle licht hè, waar je helemaal naar van wordt. Of we zoeken ons toevlucht in het duister van vervallen bioscopen. En die hele roman, die, die zoektocht, die komt op gang... omdat de ik figuur, Jean, die heeft een zwart notitieboekje gevonden. En het gaat om, om een vrouw. natuurlijk. En deze vrouw heet Danny. Wie was Danny eigenlijk? Waarvoor was ze eigenlijk op de vlucht? Hij probeert de adressen te achterhalen waar hij haar ontmoette, dertig jaar geleden. Hij probeert het hotel terug te vinden. Alles is er, maar ook niet, want alles is veranderd. Dus dat is heel nauwkeurig. Hè? Straat, gebouwen, alles wordt beschreven. Uh, hoe zat het eigenlijk met dat ene adres? Uh, waar hij voor haar moest aanbellen omdat ze het zelf niet durfde? Had ze eigenlijk wel een sleutel van het ene huis waar, hij, waar zij hem meenam en allemaal dingen weghaalde. En hoe zat het eigenlijk met dat buitenhuis waar ze naartoe gingen. En waar haar kennissen niets van mocht weten. Nou, dit. Moriano is dus echt de meester van de suggestie. Mm -hmm. En literatuur rust op suge, suge, suge, ja, suggestie. Dus je, hij, hij, en hij heeft ooit gezegd... Het is een, een man die nooit interviews geeft. Uh, ik heb literatuur gemaakt die louter op de stad is geïnspireerd op de angst en de anonimiteit. Hij heeft een wonderlijk verleden. Het is een kind van een Joodse man. Een Joodse vader die hij eigenlijk nauwelijks heeft gekend. Vlaamse moeder. In de oorlog per ongeluk gemaakt. Had niets gemoeten, zegt ja. hij zelf. En uh, heeft altijd als jongetje in ja, postscholen gezeten... Uh, in ieder geval vreselijke tijd. En die eenzaamheid zit dus in al die verhalen. En zoals je een ui afpelt... zo laat hij ze vertellen. Dus dat verhaal over deze Danny is steeds uitdijende cirkels. Hè? En uiteindelijk, uh, nou ja, goed. Dan, uh, hij ontmoet weer de politieagent. die hem in de tijd ooit heeft gehoord. Ze is betrokken geweest bij een moord. En die loes je ze van. Dat zat er niet bij de geheime dienst, Mar <lacht> oh. Mar Mar Mar Mar Mar Mar Marokkaanse geheime mm -hmm. dienst. Enfin. Uh, het is uh, prachtig en ik kijk alweer uit naar het volgende. Patrick Moriano. Ja, en over zoektochten en uh, geliefdes uh, met Van Toe... schreef Bert Wagendorp ook zo'n zoektocht. Een hele onderhoudende roman. Uh, tot was de 260. Dan wordt flauwkul <lacht> en uit de duim gezogen raadsels. Dus als we dat nou even vergeten, die clou is onzin... Maar van de van de wacht even, oh sorry, 260. Ja, Na ja, ja, ja, 260 ja, ja, ja. moet je gewoon... Dus yes. laten we ons concentreren op het begin. En dat is hartstikke leuk. Vijf jongens vol test rond... Houden van wielrennen en een beeldschoon meisje genaamd Laura. Nou, dan beetje al, dan zit je bij Petrarca. En dan zit je op en de, de, de moon van toe. de Italiaanse re renaissance-dichter... die natuurlijk zijn liefde voor de onbereikbare Laura bezong... in zulke lyrische versen. Daar is dus een hele stroming uit ontstaan, het petrarchisme. Liefdesgedichten over een nooit ingeloste ideale liefde. Laat nou, Petrarca een brief hebben nagelaten uit 1336... Beklimming van de Mont Ventoux. Nou, en uh, Waagdorp maakt zwierig gebruik van deze gegevens... Uh, om een heel romantisch jongensboek te schrijven. Ze zijn natuurlijk alle vijf verliefd op deze Laura... maar één van de vijf ja, die gaat er met de buit van door. Natuurlijk de dichter, Peter Segers. En uh, Joost, David en André en Barty kunnen alleen maar verliefd zijn... die hebben het nakijken. En natuurlijk, uh, Peter Segers is een dichter en een genie... En zoals de genie betalen, die moet natuurlijk vroeg sterven. En je raadt al waar die sterft natuurlijk. Of de op, toe. Precies, oh. op de mond Precies, op de mond van toe. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is de clue allemaal. Nee, dan, en dit is allemaal heel leuk. En uh, nou, op de, precies op de berg. Hè, hij komt ten val tijdens de afdaling. En sindsdien is Laura uit het zicht. Nou, en Bert Wagendorf brengt ze allemaal samen dertig jaar later, dit is natuurlijk een leuk nar narratief gegeven, want dan krijg je meteen het thema van de herinnering, de ene is getrouwd nog steeds met diezelfde vrouw, waarvan ze de naam steeds vergeten, en de andere is al een paar keer gescheiden, de ene heeft carrière gemaakt, de andere is uh, afgegreden in de criminaliteit, dus dat werkt wel. En in die zin is het, een, en het is een heel romantisch, met veel plezier geschreven, ik heb het ook met veel plezier gelezen, en uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat schuldgevoel, hadden we Peter kunnen, he, kunnen uh, weerhouden, want je moet zo Dichter natuurlijk niet op een fiets van die grote berg af laten gaan. En, uh, maar dan krijgt hij dus een geheim, want we gaan dus weer die moeten. Ze gaan alsnog na uh, 30 jaar, dus dan zijn het oude knarren. In de lopende hele feiten gaan ze weer die mond van toe op. Ja, en dan heeft hij het geheim en het raadsel van het geheim. Nou, daar ga ik dus nee, nu nee. niet meer over hebben. Ja. Dat is okay. Okay. goed. Oké, goed. Uh, Anne Jet van der Zijl. Ik zei het al. Nou, ik, uh, ik ben echt uh, dol op haar boeken. Omdat ze zo goed. Uh, hele mooie literaire non-fictie vind ik het altijd. Heeft ook biografie geschreven over Prins Bernard, Bernard en zo. Echt die kraakheldere stijl. Nou, Ze heeft dus een aantal jaar als misdaadverslag gewerkt. En uh, reconstrueren moordzaken. Ze heeft er tien samengebracht in Moord in de Bloedstraat. En uh, wat ze laat zien is hoe mannen, doodnormale mannen en vrouwen, in, ja, in een crimineel circuit terechtkomen. De een uh, ontpopt zich, uh, een bolle kweker ontpopt zich als een gifmenger die jarenlang zijn vrouw uh, kleine beetje gif toedient die gebruikt worden in de kwekerij vanuit zijn eigen belang en eigenlijk nooit heeft ingezien dat dat misschien toch niet zo aardig was. <lacht> Dat vindt hij dus helemaal niet. Dat is heel wonderlijk. <laughs> uh, geen geweten. En of een ander die plotseling een moord pleegt uit eerwraak. en uh, Of hoe een Joods uh, jonge tweede generatie slachtoffer... een enorme rassenhater wordt. Maar wat ze... Dat ze allemaal, natuurlijk, de mensen moeten maar zelf lezen, de luisteraars. Maar wat zo mooi is, dat ze dat tragische in die levens zo goed weet neer te zetten. En de onontkoombaarheid van het lot. En als je iets kan leren, en dat vind ik heel leuk, fascinerend... Wat ze eigenlijk allemaal, al, die, al deze mensen gemeen hebben... ook de slachtoffers van een moordzaak... is uh, dat uh, je nooit te dwangmatig gefocust moet zijn. Het gevaar van op één ding gefocust zijn. Schijnbaar maakt dat een mens kwetsbaar. Hè? Dat laat ze dus heel mooi zien aan een prostituee... vrouw, vrouw uit Zuid-Amerika, moeder van een dochter die hoopt even in Amsterdam zoveel geld te verdienen... dat ze haar kind daar een goede schoolopleiding... niemand weet daar dat zij hier, uh, hè, zoals het zegt, maar de hoer speelt. En ze gaat net te lang door. Ze neemt net, hè, ze verliest de veiligheid. Ze neemt risico's... Ja, en, en dan het wordt dus mis. op een nacht afgeslacht. Ja. En die dader is dus nooit gevonden. Maar zijn die verhalen, want die komen uit HP de tijd, hè? daar heeft ze toen gewerkt... zijn die gewoon nu allemaal gebundeld of heeft zij daar nog nee, weer... Nee, ze heeft er tien uh, uh, uitgezocht en volgens mij nog ook herschreven. Ja, ja. En in ieder geval ook erbij geschreven hoe dat is afgelopen. Nou, de dader van deze moord is dus nooit gevonden. Maar wat het dus laat zien inderdaad, het gevaar van fanatisme, het belang... Dat wij moeten altijd kunnen relativeren. Dat zegt ze niet, maar dat kun je eruit opmaken. Mm -hmm. Want anders kan het de duivel in onszelf of de duivel buiten ons. Nou, en toen kreeg ik dus toevallig, gisteren was ik het allemaal aan het lezen. Ja, dat gewelddadige en brein. Dat is natuurlijk zo leuk. Wordt het bevestigd? Er komt daar ineens een heel <lacht> dik boek ja. om drie uur s middags? Ik denk, nou, dat ga ik nog even meenemen. Het gewelddadige brein van de Amerikaanse neurocriminoloog Adrian Rain. En uh, die ontzettend veel interessante weetjes over onze biologische wortels van crimineel gedrag. Je kunt dus gewoon in de hersenen zien... Hè, uh, uh, de hersenen van seriemoordenaars... vergeleken met de hersenen van niet-moordenaars. Wat is het leugenachtige brein? Als iemand liegt, gaan bepaalde dingen opvrikken. En weet je wanneer je uh, wanneer de meeste kans loopt te worden gedood? Tussen je nulde en je eerste jaar. Oh. Nee, echt? Ja, er worden dus de meeste... Meeste moorden gepleegd. Yes. Nou, de, dan heb je, loop je dus als mens... De grootste kansen, de grootste kansen, om kansen worden te vermoord. Te en de moordaar is meestal dan de moeder. hoewel ja. ook veel vaders, maar moeder. En dan vaak ook op de geboortedag. Dus de geboortedag is de dag waarop de meeste... Nou ja, verrassend. Hè? Ja, heel verrassend, ja. En het gaat dus over uh, psychopaten. Wat is nou die gewetenloosheid? Mm -hmm. En dan zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd naar, van hoe kan iemand dat allemaal doen... Ja. zonder, en dat nestelt natuurlijk uh, ook in het brein... maar ook natuurlijk dat een slechte binding tussen moeder-kind... Uh, dat iemand, uh, of een afstandelijke vader in een koud milieu... nou ja, er is iets met die binding fout gegaan... waardoor er geen cognitieve erkenning is dat je daad immoreel is. Ik vond het heel leuk, ik heb natuurlijk daarin zitten bladeren... stukjes uh, gelezen over moordzuchtige geesten... <lacht> En heel veel cases, die Amerikanen, die kunnen dat altijd mooi opschrijven. Ja, dit, dit, dit blijft ook na bladzijde 270 gewoon boeiend. Uh, dit blijft na <laughs> bladzijde 270 ook boeiend. En ja. het is ook boeiend omdat hij uh, niet alleen maar wat Amerikanen vaak hebben, dat geklets. Nog een case, nog een case, nog een case. Zo'n boek heb ik na twintig bladzijden. Is anders nee. ja, best mee. dik. Ja, dit, dit, deze man weet waar hij het over heeft en ja. het is ook interessant. Dus het gewelddadige brein. Ingrid, geweldig bedankt voor deze vier boeken. Ik noem ze nog even Patrick Moriano, Gras van de Nacht... Bert Wagendorps Van Toe... Annette van der Zijl schreef Moord in de Bloedstraat... en Adrian Rain Het Gewelddadige Brein. Dank je wel. U kunt ook op teletekstpagina 260 kijken. En natuurlijk op de site... Uh, we gaan even naar ons laatste onderwerp. Mm -hmm. Ik ga citeren. Ook heeft ze de eer genoten om voor Zijne Majesteit Koning Willem I. te koken... en in het jaar 1837 op Soesdijk... voor onze geliefde kroonprinses Anna Paulona... In dezelfde betrekking, die van Kokkin, was ze werkzaam bij Mr. Pibo, Antoni Brugmans advocaat binnen de stad Amsterdam. Nou, dit gaat over de getalenteerde keukenmeid Rijntje Biljard, die in 1840 een kookboek schreef. En dit kookboek vormde voor culinaire historicus Liset Kruijf en Judith Baner de aanleiding om op zoek te gaan naar deze Rijntje. Wie was zij? Waar kwam ze vandaan? Wat bewoog haar? En dat verhaal en een aantal van haar recepten aangepast aan onze huidige smaak zijn nu opgetekend in het boek Rijntjes Keukengeheimen. En Lisette is bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen Mikke. Ja, Rijntje Biljart. Hoe, hoe, hoe, hoe zijn jullie op haar spoor gekomen? Een um, jaar of zes geleden zag ik in de catalogus van de boek A. Kok te Amsterdam dat Rijntje Biljart te koop stond. Ja, en ik wist dat het een zeldzaam uh, boekje was. Dus ik zei meteen gebeld, zeg ho, vasthouden. Ik kom eraan. Dus ik ben in de auto gesprongen en naar Amsterdam gereden. En uh, toen zag ik dus die bijzondere inleiding van het Koningshuis... en heb ik uh, dit kunnen betalen omdat de titelprent ontbreekt. Want anders was het absoluut onbetaalbaar ja, geweest okay. voor de gewone burger. Mm -hmm. En um, ja, dat, ik vond het zo intrigerend dat ik ben eerst eens gaan kijken... wat voor soort kookboek is het, wat voor soort recepten staan erin. En dan zie je dat er heel veel 18e-eeuwse recepten in staan... En ook heel veel dingen die ik in geen enkel ander kookboek tegenkom. Mm -hmm. Dus er zit een deel eigen recepten in... en een deel, een deel uit de, de, de kookboekjes van de Adelijke Dames overgeschreven... Ja, en de precies. Utrechtse keukenmeid. Maar er zit ook heel veel, echt veel rijntje in. En um, ja, dan ga je eens dus wie is lezen, Rijntje Biljart? Ja, ja, ja. Ja, wie is Rijntje Biljart? Nou, we hebben er gevonden. Want je zou ook denken, het is misschien een schuilnaam of zo. Nou ja, de andere kookboeken uit die tijd... de Aaltjes, de bedjes, ja. de Daatjes, zijn allemaal anoniem. Ja. Maar Rijntje Biljart bestaat echt. Ze ja. is een timmermansdochter uit Lochem... Mm -hmm. En uh, ze is de uh, jongste dochter uit een gezin. Daar komt nog één jongetje na. En al die meisjes gaan zoals dat vroeger ging en dat soort milieu. In een dienstje? Die gaan in een dienstje. Precies. Die gaan uh, keurig uh, in de huishouding waar Aller ze moeten. Alleen Rijntje kon geweldig koken. Zo Precies. Bleek, ze is ja. van de, ook van alle zussen is ze de enige die echt carrière maakt. Hm. En dat is ook alweer bijzonder in die tijd: dat ze in eerste instantie kiest voor, uh, voor een. Een loopbaan. Ja, en een boek schrijft. Dat was schrijft. in die tijd ook wel onbestaanbaar dat ja. een keukenmeid een boek uitgeeft. Maar ja. goed, we gaan nu even wel heel snel. Ja, we gaan ja, snel. We want gaan we snel. Uh, ze, Timmermans dochter uit Lochem, ja. en dan gaat ze in een dienstje. En hoe, kom, hoe komt ze dan verder? Nou, daar speelt dat... soms het toeval mee. Ze zit in ieder geval al met meteen bij haar zuster Hendrika... Uh, in hetzelfde de, uh, uh, bij dezelfde adellijke ja? familie in Utrecht. Ah. En dan, ze heeft nog een zus, Geertrui... die is net huwelijk gedaan met een maratchaussee... en die is gestationeerd in Hezen, vlak bij het kasteel in Hezen... En haar zus overlijdt in het kraambed uh, van het zoveelste kind. Uh, zoals dat vroeger heel vaak ging. Ja. En wat moet er dan met Rijntje? Want ze heeft geen zin in die vent om haar zus op te volgen. Dus dan gaat ze werken op het kasteel. Ah, en zo komt ze in aardelijke kringen ja, terecht. Ja, ja, die familie van Tuil die zit, die is goed bevriend met het koningshuis. Aha. En die heeft niet alleen een kasteel in Hezen... maar ook een prachtig pand op het lange voorhout. Dus dan gaat ze mee naar Den Haag... Ja, en dan begint het. Dan, bege dan begeeft ze dus zich dus in, in koninklijke kringen. Hè? Wat ik ook ja. net voorlas, dat ze dus op ja. Soesdijk, voor ja. Willem I, Anna Pallona. Ja. En, dat, en, en de, ja. Ja, dat is natuurlijk wel een heel bijzonder. Dat ze dus, de, moet je echt de, kunnen komen. koninklijke familie. Dus, ja. Uh, ja. Maar de, ze schrijft, dat boek is, dat, dat boek, boekje wat je bij hebt, dat is een receptenboekje. Hmm. Daar, ze gaan, schrijft daar geen verhalen over. Nee, helaas niet. Nee. Dus, en het is ook een periode waarin we in ons land nog niet zo heel goed waren met archief. Uh, uh, bewaren, want als je dan een volkstelling werd gehouden... en je hield tien jaar later een, uh, een nieuwe, dan gooi je die van tien jaar terug weg. Uh, dus uh, het is heel moeilijk detectieve werk... om mensen in, het, in die eerste ja. helft... van de 19e eeuw te vinden. Ja, maar goed, jullie hebben is haar wel, wel kunnen volgen... via ja. de burgerlijke stand. Ja. Maar ze gaat er zo koken voor die advocaat... Piepo Brugmans. Ja. En in uw boek uh, wordt de suggestie gewekt... dat deze meneer Brugmans meer voor Rijntje betekende... dan dat, dat hij ja, de denk... baas was. Ja. Uh, meneer Brugmans. Hoe kwamen jullie uh, daarbij? Nou, daar kwam ik bij heel simpel. Um, uh, om zo'n kookboekje uit te kunnen geven... Uh, en wat ik dus inmiddels ontdekt heb... en wat nog niet eens in dit boek staat... maar ja. inmiddels weet ik dus dat de titelprent echt Rijntje is... Oh. in haar keuken aan de Herengracht in Amsterdam... in Huizen Messina, waar uh, de familie Brugmans woonde. Ja. En de print is ook echt voor haar gemaakt... door een Amsterdamse kunstenaar, uh, Johanna Stijn... En uh, het is gedrukt om de hoek aan de Lelygracht. Maar er is geld voor nodig. Nou verdiende ze vast wel leuk, maar zoveel nou ook weer niet. Nee, precies. Dus en... er zou wel iets kunnen hebben gespeeld. Ja, de ja, het is Die dus staat wel afgedrukt in het boek, volgens mij. Die, die kopprint waar ze ja. als ja. dienstmeid uh, in de keuken staat... met een jongetje erachter met een pannetje. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Nee, die staat er wel in, gelukkig. En, en ook de tweede Go en derde de druk, ja, ja, dat precies. staat er allemaal in. En ja, de roofdruk. Dus het uh, reentje was een trendsetter. Ja, en wat ook een... Dus goed, ze heeft daar dus gekookt. Maar zij is ook... Want ze dus dus is daar ja niet, niet altijd gebleven. Op een gegeven moment heeft ze dus echt een, een eigen... Nou, ja. wat wij nu een cateringbedrijf zouden noemen. Ja, Hoe klopt. heette dat in die tijd? Een koksaffaire. Een koksaffaire. Een koksaffaire. En eigenlijk affaire. veel leuker ja, klinken. Ja, ja, ja dat, het had voor mij ook best de koksaffaire mogen heten. Maar uh, dat leek commercieel geloof ik niet zo aantrekkelijk. Maar, maar was dat nieuw ja. om, om een, uh, een koksaffaire te Voor haar was dat. Uh, er waren er wel meer. In eerste instantie is ook uh, samen bij iemand... Uh, die zijn vrouw net verloren had in Den Haag uh, ingetrokken in uh, zijn koksaffaire. En een jaar later start ze dan voor zichzelf in de juffrouw Ida-straat. Nou, dat is om de hoek bij Paleis Noordeinde. Dus uh, ik weet inmiddels van het... Uh, ik heb heel veel in het Koninklijk Huisarchief gezeten. Ik weet inmiddels van de archivaris daar... dat uh, het gebruikelijk was dat het Koningshuis bij grote feesten... Ja in inhuurde. inhuurde. Een koksaffaire inhuurde. Ja. En, en ze zat daar om de hoek ook bewust, begrijp ik uit het boek. Doe omdat ze daar het. makkelijk ja. eventjes ja. van de ene keuken naar de andere via kon rollen voor de poort. Voor uh, de eigen grootsie. Via de, de, de gang, de, de poort. Uh, ja. Ja, geweldig. Ja. Maar die, die, die koksaffaire, je die, die kon ook, want jullie hebben advertenties gevonden... Waarin, er dus ja. waarin ze adverteerden dat mensen konden aanschuiven. Een soort, uh, ja, ja. Een soort aanschuiftafel Precies, ook, want je kon natuurlijk niet alleen van de koninklijke feestjes leven. En als je toch een keuken hebt, dan kook je. Het is een beetje zoals uh, er in Amsterdam heel veel... op dit moment uh, ja. eetcafés zijn waar en geketerd wordt en waar je een hele, heel lekker bordje eten kan eten. Ja. Maar goed, op een gegeven moment trouwt ze ook, hè? Nog? Ja, o ze op trouwt met op... Jan de Koetsier. Maar ja. dat gaat niet helemaal... Daarna neemt het leven ja, ja, toch een wat... Je, je wat begrijpt je moet... het. Kijk, nog even waarom ik dus denk oh. dat zij een relatie ja. heeft gehad met, oh, ja. met Brug Brugmans. Ja. Um, hij verandert zijn testament in 1839. In 1840 komt dit boekje uit. En in dat jaar verhuist Rijntje ook naar Amst van Amsterdam naar Den Haag. En uh, hij, laat, uh, hij schrijft daar ook bij, dat veranderd testament. Een larmoyante brief aan zijn, uh, zeer, zijn brave vrouw. Zijn brave oppassende vrouw en zijn lieve kindjes. Dus, uh, en uh, er is een, een, een verdwenen document bij. Waar wel een envelop van is, maar geen inhoud. Maar hoe verandert hij dan zijn testament ten gunste van Rijntje? Ja, uh, ik denk dat er een uh, um, toelage is geweest voor Rijntje. En dat er uh, wat mot is geweest in het gezin over uh, het ene land. Hoe en ander. die toelage er kwam ja, ja. ja precies. Ik denk dat hij op zijn zedenkouwse voeten... van het koude voorhuis naar het warme achterhuis gaat zo af en toe. <lacht> het, zou, het zou zomaar kunnen. <lacht> het was <lacht> <zou zomaar> <lacht> ja. niet ongebruikelijk <lacht> ja. in die tijd. Nee, hoor, dat geloof ik wel goed. Ze is trouwt op een gegeven moment. Ja. Ze, ze maakt allerlei omzwervingen door, door Nederland. Ja, en op het loopt een moment... niet goed met haar af. Nou, het loopt niet goed met haar af? Nee. Het is heel nee, ze greer. gaat zelfs nog de gevangenis ja, in. Ja, ze krijgt een weekje eenzame opsluiting... omdat ja. ze een mevrouw een uh, map verkocht heeft. Ja, dan heeft ze een mijlpeer ja. aangeboden... om ja. niet in ja. het recept te terug te We moeten het nog wel leven over de recepten hebben, want ja. het leven het is interessant... en ja. dat staat ja. hierin beschreven, maar er staan ook fantastische recepten in... Mm -hmm. en uh, er staat ook van alles in, allerlei wederwaardigheden... over hoe het toen toeging, ja. uh, wat mensen zoal uh, kookten, wat, wat, wat, wat er verbouwd werd. En, uh, dus die, die 19e-eeuwse smaak, jullie hebben die recepten enigszins aangepast. Ja. Want? Want, nou, als Ach. ik jullie nu een 19e-eeuwse diner zou voortoveren... en geheel in de stijl, dan zouden jullie... Uh, Eerst geïnteresseerd kijken, één hap nemen en dan denken, hmm. weet je? Laat maar zitten, ja. Ja, waarom? dat was heel Want, interessant. Want het ja. is wat, wat was het? Nou, het is heel vet. Er ja. had heel veel boter, bloem, reuzel, boom, uh, uh, ja, van allerhande vet in. Het is uh, heel erg op vlees gericht. Ja. Het is heel erg. Um, Stapelen van sausjes. Dus um, stel, je neemt een lamscotelet, die sla je plat, die braad je. Vervolgens doe je daar een sausje overheen. Vervolgens doe je daar gelei overheen. En vervolgens serveer je die dan nog weer met een saus. En met truffels en met zwezerikken En met. Hm. Nou ja, uh, het is een beetje veel. Ja. Het ziet er heel mooi uit, maar wij vinden het niet meer zo lekker. Wij zijn tegenwoordig ook veel meer gewend aan groene kruiden en, en goede specerijen. Mm -hmm. Die verdwijnen juist in die 19e eeuw een beetje uit het zicht. Het is allemaal een beetje witte sausen. Ja, ja. hebben die niet verbouwd dan? Jawel, maar, maar niet ja. meer zo gebruikt. Je ziet in het, uh, uh, wat ik gezien heb in de, de lijst van uh, wat er uh, uit de moestuin kwam van Paleis het Lo, zie je dat in de tijd van uh, koning Louis uh, naar Lodewijk Napoleon ja. zie je dat er heel veel groene kruiden naar het paleis op de Dam gaan. Konen we onze Willemen, dan wordt het peterselie ja. en bodenkruid. Ja. Maar goed, waren mensen dan ook heel dik in die tijd? We hebben het eerder deze uitzending gehad over hele dikke Amsterdamse kinderen. Uh, sommigen wel, sommigen niet. Er ja. uh, zijn ook altijd mensen geweest zijn die, uh, niet zo, die wat matig waren. Ja. Ja. Maar goed, jullie hebben gedacht, van die, die zijn wel interessant genoeg om toch op te nemen. Uh, ja, want in ieder geval wat ons idee was... als Rijntje uh, een moderne keteraar was in 1840... Ja. Uh, dan vragen we nu een jonge kok, een jonge keteraar... om zich te laten inspireren door de recepten van Rijntje... Ja. En dat hebben we gedaan. En dat is dit geworden. En wat is, daar, wat is het favoriete recept wat eruit gekomen is? Want u heeft alles mijn geproefd. Uh, oh, ja, ik vind uh, het bizarres, bizarste en bijzonderste recept vind mm -hmm. ik de visworst. Want dat maken ja. we helemaal niet nee. meer. Het is een 18e-eeuws recept. Wat letterlijk zo staat in de uh, Utrechtse keukenmeid. En ik ben het in nog een aantal kookboeken tegengekomen. Dus het was heel populair. En wij zijn het totaal vergeten. Visworst, ja, maar hoe maak je ja. visworst? Ja. Worst van vis? Nou, je neemt uh, snoek. Uh, of snoepbaars doen we dan mm -hmm. nu, dus iets Zoekwad, makkelijker frisje. te krijgen. Ja. Je neemt uh, wilde zalm. De ene hak je wat fijner, het wit hak je wat fijner, het rood wat. Uh, net als een zalm. Je hakt de ja. zalm wat fijner. Dat en het fijner wit het, wat fijner. Het is dus net een soort metworst als Juist. je het gaat doen. En dan rol je dat in, uh, in folie en dat uh, pocheer je. En dan kan je het daar nog bakken als je wil. Hm. Het is heel erg lekker. En niet, is heel heel en niet hef. zo vet? Nee. Dus. Nee, nee, zeker niet als je het de moderne manier maakt. Want anders gaat er gewoon nog oh. weer twee eidooiers of vier... Okay. en uh, een kopje <laughs> boter, gesmolten boter... en uh, een paar witte boterhammen geweekte ja. melk bij. En dan is het toch weer een stuk minder lekker. Ja, dan word je een rijntje biljartbal. Ja. Als je zo maar maar bijvoorbeeld, ja. ik, ik zie hier wortelsouffletjes. Nou, dat leek me heerlijk. Ja. Maar dat was eigenlijk podding van jonge wortelen. Dus ja, het is van jonge wortelen. Ja. Ook al van de podding. 18e eeuw, heel populair. Bestaat ook voornamelijk uit heel veel gesmolten boter. Mm. Witte boterhammen. Oké. Okay. Heerlijk, leeft ik maar... Nee, laat we het niet. Uh, <laughs> dus vandaar dat we dat allemaal... Een, een, een Rijntje light, zullen we het maar Rijntje noemen. Rijntje, Rijntje light, ja, nou, het ja, is goed. hartstikke leuk geworden. Dankjewel. culinair historicus Lisette Kruijf. Ja, het boek ja. dus Rijntjes keukengeheimen. Een uitgave van Good Koek in Hilversum. En wat zit er in Kamerbreed nog even snel, Bas? Daar zit in de André Rauwvoet, voorzitter Zorgverzekerijs Nederland... Broek, Broeke, VVD, Tweede Kamerlid en Gerard Schouw... D66, Tweede Kamerlid. Dank u, tot ja. volgende week. <laughs> Ja, goed. Deze week in de perstribune... Weet je, de formule is natuurlijk goud waard. Lucille Werner over het gala van de Gouden Roos. En over haar inzet voor gehandicapten. Mensen praten nog steeds tegen iemand die de rolstoel rolt als het ware... en niet tegen degene die erin zit. Oud-topkeeper Piet Schrijvers analyseert de prestaties van FC Twente. Het was steeds net niet. We hebben een paar keer heel dicht tegen haar gezeten. Je wilde toch als kampioen worden? Verder voetballer Adrie van Tichelen, alias de Spijker. En in kastie kijken... Heel veel kinderen. Stel nou even jongens... Allemaal even rustig zitten op de perstribune, morgenmiddag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Heeft u vandaag de Pravda al gelezen? Of de Daily Star Libanon? Of Le Monde? Lees in elk geval 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu vijf nummers voor maar 10 euro. Ga naar 360magazine.nl.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 In kassa, minister Schippers van Volksgezondheid over fraude en verspilling in de zorg. En voor een paar tientjes kun je je tanden laten bleken, maar werkt dat en is dat niet schadelijk? Wij gingen op pad met de verborgen camera en we vergeleken prijzen van een tas dagelijkse boodschappen. Vanavond in kassa, 5 over 7 bij de VARA op Nederland 1.